Dat ik jou ontmoette, ging ik aarzelend mijn weg Barre grond onder mijn voeten, en ik kende echt nog sterk Wat ze zeiden moest gebeuren, en ik deed dus zonder zeuren Wat gezegd werd en gevraagd Ik werd geduwd door vreemde deuren, weggesleurd en opgejaagd En toen ik eindelijk vaste voet vond, en een onvermoeden moed vond, heb ik ze allemaal uitgedaagd. Ik heb verloren en gewonnen, ik heb gestreden in de strijd, maar waar het mooi om is begonnen, ben jij. Als de zalen zich weer vulden in het licht der schone schijn en de schaduwen verhulden wat er was maar niet mocht zijn, vond ik altijd weer de kracht en vond ik steun bij de gedachte dat ik deed wat ik het liefste deed en dat jij ergens op mij wachtte, ook al hadden wij geen weer. Pas wanneer het zalig doofde, zei ik wat ik echt geloofde. Terwijl ik ook de pijn verbeet. Ik heb verloren en gewonnen. Ik heb gestreden in de strijd. Maar waar het mooi om is begonnen. Is weer gekeerd, de storm is eindelijk bedaard. Ik heb gevonden wat ik zocht, heb er tot bloedens toe voor gevochten, maar het was het vechten meer dan waard. Straight